6 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Hele goede avond, straks in het NOS Radio 1-journaal Ronald Koeman. Over het gedoe rond de opvolging van bondscoach Louis van Gaal. Nu eerst het NOS-journaal met Gert Kluk. Kremlin-criticus Michael Khodorkovsky is in Duitsland aangekomen. Toestel met de voormalige olie-miljardair landen in Berlijn. En daar werd hij welkom geheten door de Duitse oud-minister van Buitenlandse Zaken Hans-Dietrich Kenscher. Die zouden de afgelopen jaren de advocaten van Godorkowski hebben geadviseerd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 Kort voor de vrijlating vanochtend had president Poetin... de vrijlatingsdocumenten voor Gorokovsky getekend. Gorokowski had zelf een gratieverzoek ingediend. Hij deed dat vanwege zijn zieke moeder. Gorokovsky zegt dat hij geen schuld heeft bekend. Buitenlanders die Nederlander willen worden... moeten binnenkort zeven jaar wachten tot ze kunnen worden genaturaliseerd. Nu is dat nog vijf jaar. De maatregel was al aangekondigd in het regeerakkoord. Het kabinet zegt dat mensen een substantiële periode in Nederland moeten zijn... voordat ze een Nederlands paspoort kunnen krijgen.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 Ik denk dat uh, voor hun toch speelt ja, uh, de afweging van uh, zal ik hier gaan of zal ik nog blijven. Dus ik denk dat dat een beetje bepaalt waarom sommige mensen toch zeggen dat ik wil het nog even een dag langer uh, aanzien of ik wil nog een aantal dingen kunnen regelen. De verlichting op de snelwegen gaat weer branden tussen 9 en 11 s avonds. Minister Schultz heeft dat besloten omdat vooral oudere mensen het eng vinden om over een donkere snelweg te rijden. Sinds september wordt op een deel van de snelwegen de verlichting om negen uur uitgeschakeld om pas om vijf uur ochtends aan te gaan. Dat wordt dus nu elf uur. Minister Schultz. Voor een relatief beperkt bedrag uh, kon ik het uh, wel aanlaten dat licht tussen negen en elf. Daar zat er niet te grote bezuiniging in. Als dat nou leidt tot meer veiligheidsgevoel en misschien zelfs tot meer veiligheid, ja, dan dacht ik laten we dan maar gewoon aanlaten. De Spaanse regering heeft ingestemd met een nieuw, nieuwe, veel strengere abortuswet. De Spaanse katholieke kerk heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de wet. Abortus mag voortaan alleen als een vrouw zwanger wordt na een verkrachting, als haar gezondheid gevaar loopt of als duidelijk is dat de feutus nauwelijks levensvatbaar is of ernstige verminkingen heeft. De Spaanse oppositie vindt de wet afschuwelijk en is bang voor een forse toename van het aantal tienermoeders in Spanje. Vanwege de actie Serious Request zet vervoerder Arriva extra treinen in van en naar Leeuwarden. Afgelopen woensdagavond, na de start van de actie met het Glazen Huis, konden reizigers moeilijk uit Leeuwarden vertrekken. Veel treinen zaten overvol en mensen bleven op het perron achter. De 3FM-DJ's in het Glazen Huis zamelen geld in voor bestrijding van diarree in arme landen. Het weer vanavond droog en helder. In de loop van de nacht en morgen overdag in het westen en noordwesten regen. En aan zee soms een stormachtige wind. In het oosten en zuidoosten pas avonds regen. En het wordt 6 of 7 graden. Zondag buien, ook wat zon en dan wordt het 9 graden. Wijnand Zwaan bij de ANWB zijn de afgesloten rijstroken overal weer open. Nou, dat kunnen we nog niet zeggen helaas. Niet bij Amsterdam en ook niet bij Utrecht. Maar voor de rest uh, stelt avondspits nauwelijks iets voor. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar staat voorknopend de hocht. 4 kilometer verder na een aanrijding op de hoofdrijbaan. Nou, daar is de weg dan wel weer vrij. Maar de Koentunnel nog niet op de A10 West richting Den Haag. Daar ging een auto over de kop. Waarschijnlijk gaat het niet zo heel erg lang meer duren. Omrijden kan het beste via de Zeeburger Tunnel. Dat lukt uh, niet helemaal meer. File vrij. Bij Utrecht zijn problemen op de A27 en de A28. Naar Almere op de A27 staat tussen knooppunt Lunetten en Beeldhoven 8 kilometer. De rijstroken zijn net weer open gegaan. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en knooppunt Hoevenlaken zelfs 9 kilometer. De rechter rijstrook is dicht. Omrijden kan het beste via de A12 en de A30. We gaan zingend met de schoolkinderen in Rotterdam de kerstvakantie in. En dat doen we onder leiding van dirigent Marcel Bril. Hoort u zo.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 Hij is vrij en hij is goed aangekomen in Duitsland. En de zoon van Gordokowski zegt dat het goed met hem gaat. En natuurlijk is hij erg blij dat hij uit de gevangenis is. Hij is dus vrij en in Duitsland. De voormalig rijkster is, Michael Gordokowski. Voor zijn zoon Pavel kwam de vrijlating vandaag als een grote verrassing. Hij vliegt vanavond nog vanuit New York naar Duitsland... om bij zijn vader te zijn. Kan't wait to see us and uh, my family and I are going to be flying over there uh, later tonight. Correspondent Walter Meijer die vertelt waarom die juist naar Duitsland is vertrokken.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 mogelijk weg te komen, naar Duitsland te gaan. Want intussen heeft de vader van Godorkovski ook in Rusland gezegd... dat hij en zijn vrouw morgen vanuit Moskou naar Duitsland komen. Dus dan zijn ze hier in ieder geval herenigd. Dan naar Moskou, naar correspondent David-Jan Godroy. David-Jan, uh, we hebben hem zien aankomen. We hebben hem gezien handen schudden met uh, Kenjer, die hem daar heeft ontvangen. Maar heeft Godorkovski zelf al iets laten weten over zijn vrijlating? Ja, hij heeft een korte verklaring op een uh, Facebookpagina uh, gezet waarin hij uh, zegt dat hij uh, in vorige maand al die, uh, die gratie heeft aangevraagd... wegens familieomstandigheden. En dat zou kunnen doelen op de, de, de kanker van zijn, uh, van zijn moeder. En uh, president Poetin heeft gisteren ook gezegd dat dat... Uh, zeg maar de ziekte van zijn moeder een van de belangrijkste redenen was... om die, om die gratie te verlenen. Nou, verder uh, schrijft uh, Godekowski in die verklaring... dat de schuldvraag in de, in de procedure niet aan de orde is geweest. Hij heeft dus niet bekend... Zeg maar dat hij de misdrijven heeft gepleegd waar, waarvoor hij is, uh, is veroordeeld. Ja, en verder uh, dankt hij iedereen die hem de afgelopen jaren heeft gesteund en zijn familie heeft gesteund. En zegt hij, ik ga nu de schuld aan mijn ouders, uh, vrouw en kinderen aflossen. En dat betekent dus waarschijnlijk dat hij zich de komende tijd zal, zal terugtrekken met zijn, uh, met zijn familie. Ja, want nou ja, gisteren was het een grote verrassing toen Poetin... dat tussen neus en lippen door ze, uh, zei. Maar als hij zich terug gaat trekken, zoals jij zegt... betekent het dat hij geen nieuwe rol ambieert bij bijvoorbeeld de oppositie? Nou, daar zegt hij in die verklaring helemaal niks over. Zo'n padel die je zojuist ook hoorde, die heeft in ieder geval uh, vandaag laten weten... dat volgens hem, zijn vader zich niet meer... in het zakenleven zal storten. Um, en een voormalige medewerker van Jukos... de hoofd van, van de juridische dienst... en Jukos was de oliemaatschappij... waar Godoskowski de baas van was... die heeft gezegd dat hij in ieder geval... voorlopig voor zijn gezin gaat zorgen... en vooral voor zijn moeder... en zich voorlopig uit de publieke uh, belangstelling... zal terugtrekken. En dat hij zich ook in ieder geval... Uh, de komende tijd niet heel erg tegen Poetin... zal uitspreken. Dat is wat... Uh, Mensen die dicht bij hem staan hebben gezegd. Maar hmm. Godstieg zelf heeft daar al niks over gezegd. Ja, en dat geldt, want hij schijnt van meus vermogen te hebben. Nou, dat had hij in ieder geval. Maar uh, ja, de, de basis van, de, van dat enorme vermogen. Hè, dus die oliemaatschappij ja, die is hem ontnomen. Uh, die is uh, voor een appel en ei doorverkocht aan een Russische oliemaatschappij. En wat er over is. ik maak me sterk dat hij wel ergens op de wereld. nog uh, een behoorlijke som uh, geld op een bank heeft staan. Maar daar weten we eigenlijk officieel helemaal niks van af. Er nee. um, gaan berichten over 15 miljoen. maar het zou best meer kunnen zijn. het kan best minder zijn. En waar het op een bank staat, dat weten we ook niet. Maar ik geloof niet dat hij nou de rest van zijn leven in, arm, in in de armoede dat moeten leven. Dankjewel, David-Jan. David-Jan Godfoy was dat. Dan gaan we naar Marcel Bril in Rotterdam. Die uh, staat te wachten op de kerstliedjes. Marcel, uh, we waren net bij de generale repetitie. Is de grote uitvoering al geweest? Ja, die is zojuist afgelopen. En je weet nog van vorig uur dat ik totaal geen gezag had. Dat ik wel probeerde om de dirigent te spelen, maar dat er nog niet gezongen werd. Dus vandaar dat ik maar een stukje heb opgenomen van het Gelukkig. laatste liedje dat zojuist gezongen is. En dat heet bijna kerst. Laten we maar even mee gaan luisteren naar hoe dat zojuist een minuut of vijf geleden klonk. Heel veel applaus voor de zangers en zangeressen. Het waren ongeveer 230 van de basisschool. Inmiddels zijn we binnen in het stadhuis, zeg maar op de afterparty. En ik heb een paar zangeressen bij me. Hoe vonden jullie het om te zingen? Leuk. Ja, jij ook? Ja, heel leuk. Heel veel kinderen, heel veel uh, mensen die stonden te kijken. Vond je het buiten leuk ook een beetje spannend? Ja, maar wel leuk gewoon. Hebben jullie veel geoefend? Uh, ja, heel veel. Waarom is het eigenlijk zo leuk om te zingen? Nou, als, je, als het zo leuk is om te zingen, dan heb je meer stemmen en dan krijg je meer kracht uit je, uit je gevoelens en dan ga en word je heel blij van. Ja, dat is wel heel mooi dat je al die stemmen om je heen hoort, kan ik me zo voorstellen. Ja, heel uh, leuk en interessant. De burgemeester, meneer Taleb van Rotterdam, die stond ook in het publiek, maar ook even in het koor, heeft u gestaan. Vond u het ook zo leuk en indrukwekkend? Nou, ik vind het heel leuk. Deze kinderen die doen mee aan bijvoorbeeld het programma... Elk kind een instrument in Rotterdam. Dat is een... Ik ben er een keer bij geweest in een klas... Kinderen die van huis uit nooit een muziekinstrument in handen zouden krijgen. Om allerlei redenen. Die daarmee in aanraking komen op school. Want er waren niet alleen zangers, er zijn een resten, maar ook een aantal muzikanten. muzikanten. En die, die, die, die blazen in zo'n instrument. Er komt er alleen maar spug en lucht uit. Maar zes weken later komt er een eerste toon uit. En zes maanden later zingen ze met elkaar een liedje en spelen ze een melodietje. Dat is zo fantastisch. En wij vinden het een mooi moment. Kerst, Gedachten van Hoop. Um, Gedachten van solidariteit met elkaar en hoop. Kinderen staan voor hoop. Ik Vinden wel altijd mooi hier op het stadhuis om dan die, die kinderen dan een platform te geven. Om uh, hen te waarderen. Maar um ook te laten zien dat als zij op deze manier blijven oefenen misschien later ook mooie sterren kunnen worden. Zoals een van de zangeressen die op het podium stond. Dat is gewoon een Rotterdams product. Was het voor u zojuist het ultieme kerstgevoel? Al die kinderen, al die blijheid, al die lachende mensen. Ja, kerst is natuurlijk ook een periode om een jaar af te sluiten en ook om naar een nieuw jaar uit te, uit te kijken. Het is ook een periode waar iedereen naar zichzelf kijkt. Heb ik de goede dingen gezegd? Heb ik de goede dingen gedaan? Uh, heb ik nog nieuwe wensen voor, voor de toekomst? En vooral in zo'n grote stad, hoe worden wij met elkaar allemaal een samenleving in plaats van een collectief eenlingen? Dus voor mij wel een belangrijk moment, niet alleen voor religieuze mensen, maar ook voor niet-religieuze mensen. Ja, en dat vinden we mooi om dat op deze manier met elkaar te symboliseren voor het stadhuis. En nu is het bijna kerst. Hebben jullie er zin in? Ja, heel erg. Ja? Superveel zin in. Ja, heel erg zo zeker weten. Nou, dan kan ik jullie allemaal een fijne kerst wensen. Veel plezier de komende dagen en een fijne vakantie. Dank u wel. Dank je wel. En in u Christmas, Christmas. Merry Christmas. Goed, dat was de laatste bijdrage. De laatste zoektocht ook van onze verslaggever. Marcel Bril, dank je wel, Marcel. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Ernst Janssen-Steur mag nooit meer aan de slag als neuroloog. Niet in Nederland, maar ook niet in het buitenland. Uitspraak deed het Medisch Tuchtcollege vandaag... in een zaak die door vijf oud-patiënten was aangespannen. Vrijwel al hun klachten werden verklaard. Voorzitter van het college, Alex Smit. Is de algemeenheid valt daarvan te zeggen... dat de klachten in de kern erop neerkomen... dat er sprake is geweest van een onjuiste diagnose en dat de patiënten onjuist medicamenteus zijn behandeld. Iets minder ambtelijk gezegd, Janssen Steur maakte er een potje van. En hij liet zich ook niet corrigeren. Nog door aanvullend onderzoek, nog door overleg met collega's. Terwijl hij signalen die hem op andere gedachten hadden moeten brengen negeerde. Het hielp ook niet echt dat hij zwaar verslaafd was aan slaapmiddelen en antidepressiva. Aannemelijk is dat deze misdiagnostiek en dit voorschrijven van verkeerde medicijnen... Mede in de hand is gewerkt door de verslaving van Verweerder... aan Dormicum en Themacepam. Voor de patiënten had dat ernstige gevolgen. Omdat de medicijnen die ze noodloos slikten... vaak heftige bijwerkingen hadden. Mevrouw Prins kreeg jaar geleden ten onrechte de diagnose MS. De uitspraak van het Medisch Tuchtcollege... is voor haar een enorme opluchting. Ik ben zo ontzettend blij. dat ja, De eerste slag, die hebben we gewonnen. En het gaat niet alleen om ons vijven. Maar hier is nu wel heel duidelijk dat het dus gewoon echt allemaal heel fout is gegaan. Ja. En ja, ik ben ja. heel blij. Heel blij. Ik genoeg. ga hele fijne kerstdagen krijgen. En ook voor Ime Drost, die de zaak van de vijf klagers heeft gevoerd, was de uitspraak een ontlading. Ik had absoluut kippenvel. Al zou je ook kunnen zeggen dat de straf die Janssen Steur heeft opgelegd gekregen vooral symbolisch is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 En die doelstelling hebben we gehaald. Heb je bij deze uitspraak in de handen ook betere kansen... om schadevergoeding los te peuteren? Ja, daar waar het gaat om uh, vijf klagers... zijn drie klagers inmiddels schadeloos gesteld. Twee klagers nog niet. Daarin wordt nog steeds heel erg moeilijk gedaan over de aansprakelijkheid. Dat geldt overigens nog voor een aantal andere zaken. Maar met deze uitspraak in de hand... kunnen ook deze klagers nu een vuist maken... richting de verzekeraar die er nog steeds moeilijk over doet. Een uh, reportage was van Roel Paul. Wijnand uh, met uh, de staart van de avondspits. Ja, de, het was eigenlijk helemaal geen avondspits. Er waren eigenlijk alleen maar files die veroorzaken... ...zaakt verder door ongelukken of pechgevallen of zoiets dergelijks. En dat zien we nu nog wel, vooral bij Amsterdam op de A10 West. Daar is de Koentunnel nog even dicht na een ongeluk. Het gaat toch niet zo heel erg lang meer duren. Omrijden kan via de Zeeburgertunnel. Bij Utrecht ook relatief goed nieuws... ...want de A27 naar Almere is weer vrij bij Beeldhoven. Er staat 7 kilometer fieden. En de A28 naar Zwolle. Daar staat ook een behoorlijke file tussen Soesterberg en Knoop het acht kilometer na een ongeluk. Ook daar is de rijbaan weer vrij. Het was een bijzonder bewogen week voor Feyenoord coach Ronald Koeman. Afgelopen woensdag overleed zijn vader, Martin Koeman. nadat hij zondag was getroffen door een hartstilstand. Intussen speelde de kwestie rond de opvolging van bondscoach Louis van Gaal ook nog eens hoog op. De functie waarvoor Koeman in de race was. Inmiddels lijkt het erop dat Guus Hiddink de voorkeur krijgt. Koeman was vanmiddag, ondanks alles, gewoon weer bij de wekelijkse persconferentie. Ja, ik zit hier omdat uh, jou over mij had gezegd: van. dat uh, moet je thuis doen. Hij zou willen dat ik gewoon. Uh,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 De huidige pensioenregeling is oneerlijk voor jongeren en ondermijnt het draagvlak voor het pensioensysteem. Dat schrijft het CPB in een rapport. Een jongere betaalt te veel premie voor het pensioen dat daartegenover staat en een oudere betaalt te weinig. Studio Gertjan Dennenkamp. Gertjan, um, ja, dat is toch het systeem wat we al jaren hebben en nu is er opeens kritiek op. Ja, nou ja, het CPB constateert dat er maatschappelijke discussie over is uh, ontstaan. En constateert dan ook dat de redenen waarom we het ooit zo bedacht hebben... eigenlijk uh, niet meer uh, uh, valide zijn, niet helemaal meer opgaan. En dat kan ertoe leiden dat de solidariteit uh, ondermijnd wordt. En dat uh, ja, de bereidheid om deel te nemen aan het systeem ook uh, zal verminderen. Maar dan moet je me even helpen. Want wat zijn de redenen waarom we het eigenlijk ooit zo bedacht hebben? In Nederland betalen jongeren mee aan de pensioenopbouw van de oudere generatie en als je dan weer ouder bent... dan eh, eh, krijg je eigenlijk weer subsidie van de jongere generatie. En dat was eigenlijk best een logisch systeem... omdat ja, vroeger begon iemand met werken als hij jong was en bleef eigenlijk in dezelfde baan en dus bij hetzelfde pensioenfonds... Ja. totdat hij met pensioen ging. Dus hij betaalde ooit, maar ontving ook in dat systeem. Maar ja, tegenwoordig doet bijna niemand dat meer. Jongeren die beginnen misschien te werken voor een baas... en, en daarna uh, als zelfstandige werken of net andersom. En dan pakt dit systeem soms heel onvoordelig uit. Want als je bij een baas werkt en in een pensioenfonds zit... Uh, tot je veertigste en daarna voor jezelf gaat beginnen... Ja, dan betaal je eigenlijk jarenlang veel te veel voor je pensioenfonds. Je krijgt er eigenlijk maar een klein pensioen... voor de premie die je hebt betaald. En als je het andersom doet, je bent zzp'er tot je veertigste... en gaat daarna in het huidige systeem werken... dan krijg je eigenlijk een flinke subsidie op je pensioenpremie. Nou, het CPB constateert dat er goede redenen waren om het vroeger zo te doen... maar dat die redenen eigenlijk steeds minder worden... en dat er reden is om te kijken of er niet op een andere manier georganiseerd moet worden. Maar daar komen ze mee in de week dat we net een pensioenakkoord hebben afgesloten... als we het kabinet in Den Haag. Um, voldoet dat dan? Nou ja, dat is eigenlijk maar een kleine aanpassing... als je dat vergelijkt met de discussie die nu gestart wordt door het uh, CPB. Want dat is eigenlijk een percentage wat uh, verlaagd wordt. Dat heeft grote consequenties ook voor jongeren. Uh, maar dat is eigenlijk maar een knopje waar je aan draait. En deze discussie is eigenlijk veel fundamenteler. Want hoe gaan we om met die solidariteit tussen jong en oud? Maar ook bijvoorbeeld tussen man en vrouw. Want vrouwen leven langer. Zouden die dan eigenlijk ook meer premie moeten betalen? Of tussen laagbetaalde en hogerbetaalde? Want... Laagbetaalde leven korter dan hoogbetaalde. En die betalen eigenlijk ook te veel premie voor het pensioen dat ze krijgen. Het CPB constateert dat we iets moeten doen met die discussie. Constateert overigens ook dat. De discussie tussen arm en rijk eigenlijk niet zo speelt, maar die tussen jongeren en ouderen wel, en dat daar eigenlijk wel iets moet gebeuren. Mm, Oké, okay, dat constateren ze, dat kunnen ze constateren. Maar dan, ik bedoel, hebben ze een blauwdruk? Wanneer moet er een nieuw pensioenstelsel? Nee, want ze constateren eigenlijk ook dat het heel ingewikkeld is om te doen. Ja. Want stel dat je het vandaag zou doen, dan is dus de generatie van veertigers, om het zo maar even te zeggen, die hebben eigenlijk jarenlang te veel betaald en zouden nu gaan profiteren van het systeem en zou je ineens zeggen, ja, nou schaffen we het af. Dan zit je ineens met een gat. Dat gat is enorm. Dat zou hebben zij berekend 100 miljard euro kosten... om het nu op een andere manier uh, te gaan organiseren. En die rekening uh, in de huidige tijd is niet zo eenvoudig op te brengen. Um, toch zegt het CPB, moeten we die discussie voeren... want anders ondermijn je echt de solidariteit. Uh, jongeren ja, die zijn minder bereid om in dit systeem door te blijven betalen. Goed, de aftrap is gegeven. En vervolgen nog vele afleveringen. Dankjewel. Gert-Jan Dennekamp. Allerlaatste Volkswagenbus die rolt vanavond... in het Braziliaanse Sao Bernardo do Campo van de band. De bus voldoet niet meer aan nieuwe veiligheidseisen in Brazilië. En dat betekent het eind van een tijdperk. Tenminste, voor Volkswagen-liefhebbers. En ook het einde van dit geluid. Vincent Molenaar is een liefhebber van de Volkswagenbus. Goedenavond. Ja, goedenavond. Als u dit hoort, bent u dan droevig? Ja, op zich wel, maar de laatste bussen die nou van de band op die hebben dit geluid niet meer, want die hebben een uh, nieuwere motor erin hangen. Yeah. Ja, we hebben dus, een uh, oud geluid erbij gepakt, ja, inderdaad. Ja. Maar ja, goed, er zijn heel veel liefhebbers hè, van, uh, van de bus. Er zijn zelfs uh, fanclubs. Wat maakt die bus, of wat maakte, moet ik misschien zo uh, zeggen... die bus zo bijzonder? Uh, ja, ja, ik denk omdat er heel veel zijn verkocht in het Westen... dus in de Verenigde Staten heel veel, en in Europa... En uh, ja, dat voor heel veel mensen iets Het herkenbaar is uit hun de jeugd, denk ik. En het is natuurlijk ook een heel mooi model. Tenminste, ik vind het qua ontwerp vinden we ook uh, mooi uitzien. En de techniek? Ik denk dat dat het is. En in de techniek? Ja, ook dat. Ja, want uh, ja, vooral die oude modellen, die zijn wel uh, heel simpel. Uh, zitten die in elkaar, dus makkelijk te repareren. Ja, en opgegroeid met zo'n bus? Uh, nou, ik ben er niet mee opgegroeid. Maar uh, goed, mijn vader heeft al uh, kort in zo'n bus gereden. En hij ah. uh, nou, ja, heeft vroeger natuurlijk altijd wel rond zien rijden. Dus, uh, ja, en zelf ook een busje? Ja, ja, ja, ik heb er een aantal. Dus, uh... Een aantal? Hoeveel? Ja, uh, Ik heb er elf. Elf? <laughs> <laughs> maar voor de handel of gewoon voor, uh, voor de heb? Nee, voor de, voor de, voor de liefhebberij, ja. ja. En, uh, er zijn een aantal. Ik heb er twee dan. Uh, die zijn voor onderdelen, zodat ik een andere kan opknappen. Ja. En er uh, is dus ook een aantal. Die heb ik gered van de sloop. En er uh, is dus ook een aantal die ik gewoon echt opgekocht... omdat ik ze graag wil hebben. Dus, uh... Maar goed, het zijn er erg veel. Dus ik zal er in de toekomst alweer weer een paar weg doen. Ja. Maar, uh, en ik ja. begrijp dat er ook een Nederlands tintje aan de bus uh, zit, hè? Ja, het oorspronkelijke idee was van Ben Pom. Inderdaad, Het is uh, dan het vorige modelbus. Hè, die uh, vanaf 1950 is geproduceerd. Dat is als een idee van Pom. Ja, en kunnen ze nog lang blijven rijden? Uh, met deze auto's? Nou ja, al die ik bedoel, Blijven we ze gewoon nog wel zien? Ik bedoel, ze rollen niet meer van de band. Maar blijven uh, we ze nog wel gewoon in het straatbeeld zien? Ja, vast wel. Ja, natuurlijk hoofdzakelijk in de zomer. Want het is niet zo verstandig om ermee in de winter te rijden met zout. Maar ik... Uh, ik denk dat nog wel heel veel mensen daarmee zullen rijden. Want je hebt ook heel veel onderdelen zijn hetzelfde van een kever, Vooral motorisch en zo. En er zijn er ook heel veel van gemaakt. Dus de onderdelen zullen altijd nog wel leverbaar zijn. Alleen op een gegeven moment gaan we misschien eens over op een andere brandstofsoort. Dan weet ik niet hoe het verder gaat. Maar... Nee. maar goed, voor de liefhebber. Hij zal te zien zijn. En uh, nou, laten we er maar eventjes nog gewoon ook voor de liefhebber luisteren naar het geluid. Meneer Molenaar, ik dank u vast voor het gesprek. Ja, oké, okay, graag gedaan. Joost. Bert. Ben jij een liefhebber? Dat weet je toch wel? Ja, je bent altijd een liefhebber. Je mag je wel een van lief, liefhebber van discussie. <lacht> Absoluut. Nee, ik heb, ik heb weer een mooie. We gaan het hebben, Bert, in avondspits over de uitgeleider van 2013. Uh, daar hebben we het over. Denk er vast maar even over na, Bert. Dan kom ik zo <lacht> bij je terug. Gaat uh, ha, je roerig... kunnen stemmen? <lacht> ja. Je mag stemmen. Je mag stemmen. De stemming is geopend. Uh, nee, eens, het was een roerig jaartje. Bijvoorbeeld het Koningslied van John Eubank, Bert, kan genomineerd worden. Of Proefverlof van Volkers van der G. Wat denk je van de Bulgare fraude? Genoeg keus lijkt me. De grootste uitgeleider van het afgelopen jaar in mijn ogen... was ook een Bert, maar een hele andere, Bert van der Roest. Voormalig PvdA-raadslid te Utrecht. Die als penningmeester van het straatnieuws... 40.000 euro jatten uit de pot van de Utrechtse straatkrant. Schandaliger moet het toch niet worden. Hij wordt door mij genomineerd. Maar de vraag aan u als luisteraars... wat is uw grootste uitgeleider... Van 2013, laat het mij weten. Bert, ben jij er al achter? Ja, ik ben er aan het denken. Wat, persoonlijk of gewoon nou ja, in het nieuws? Het ik ik, liefst. Ik vond het bijvoorbeeld ja, in het nieuws, wat jij noemde, vond ik ook wel een behoorlijke uitglijder. Ja, persoonlijk, ik bedoel, je maakt allemaal wel eens een foutje en zo, weet je. Nee, nee niet van jezelf, hoor. Dan, nee, dat kan, kan ik ook. Ik dacht, biecht Voor vullen. de kerst. Dat is uh, nooit mijn sterkste punt geweest. Nee, precies. Nee, Daar kunnen we het ook over hebben. Maar dat, dat kan wat minder mensen aanspreken. Heb je iets uit het nieuws? En je dus, zegt, nou dat was een grote blunder. Nou, ik vond wat jij net zei, daar sluit ik ja. me eigenlijk wel mee aan. Kijk, goed zo. Nee, oké, okay, we gaan het dus hebben over de nominaties... voor de grootste uitgeleider van 2013. Laat het mij weten op Radio Roeptoeter 0800 1121. Peter zit helemaal klaar. Of een hekje eens, hekje oneens. Ik zeg dus het stelend PvdA-raadslid... maar er is veel anders te bedenken. Verkeer van rechts onderweg, ik kijk er zin uit. Zet je verstand op één. Graag tot zo bij Avondspits.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 Dit is Radio 1, het NOS-journaal. De Spaanse regering heeft ingestemd met een nieuwe abortuswet die veel strenger is dan de bestaande. De Spaanse oppositie is bang voor een forse toename van het aantal tienermoeders in Spanje. Buitenlanders die Nederlander willen worden, moeten binnenkort zeven jaar wachten tot ze kunnen worden genaturaliseerd. Nu is dat nog vijf jaar. Het wetsvoorstel kan rekenen op een meerderheid in het parlement. De Kremlin-criticus Michael Gordokowski is aangekomen in Duitsland. Op de luchthaven van Berlijn werd hij welkom geheten... door de Duitse oud-minister van Buitenlandse Zaken, Hans-Dietrich Kenscher, die een bemiddelende rol heeft gespeeld. Vanochtend was Gordokowski vrijgelaten uit een Russisch strafkamp... nadat hij een gratieverzoek had ingediend. Een Nederlands vliegtuig heeft ruim 80 mensen... onder wie 40 Nederlanders geëvacueerd uit Zuid-Soedan. Het transporttoestel is naar de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa gevlogen. Een deel van de passagiers vliegt door naar Eindhoven waar ze vanavond laat aankomen. De evacuatievlucht is georganiseerd... omdat het te gevaarlijk is in Zuid-Soedan... na een poging tot staatsgreep. En in Amsterdam-West zijn na een wilde achtervolging... twee verdachten van een inbraak aangehouden. Volgens ooggetuigen deden er zo'n 20 politieauto's mee... aan de jacht op de verdachten. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Marco Verhoef. Met nu nog opklaringen, maar dat gaat in de loop van de avond en vooral vannacht veranderen. Dan komt er in het westen en noorden ook regen over. Temperaturen dalen voor de neerslag uit tot een graad of drie. En verder gaat de wind ook behoorlijk toenemen. In de kustgebieden gaat het hard waaien, windkracht zeven. En vlak bij zee misschien wel stormachtig, windkracht acht. Dan morgen, periode met regen, bewolking ook. En de meeste neerslag valt in het noordwesten, noorden en westen. In het zuidoosten blijft het lang droog, maar daar komt de neerslag in de avond ook echt wel binnen. En waarschijnlijk zelfs al wel in de loop van de middag. Temperaturen, graad of wind neemt maar heel langzaam wat af en dat dan eigenlijk pas vanaf het eind van de ochtend. Zondag hebben we dan te maken met bewolking, maar ook wat zon tussendoor. Er vallen een paar buien en dan wordt het 9 graden. Maandag lang droog, in de ochtend misschien nog wat zon. Dinsdag wel periode met regen, veel wind en dan kan het zelfs 11 graden worden. En bij de kerstdagen zien we het nog steeds wisselvallig uit. Eerste kerstdag lijkt grijs en met wat regen te verlopen. Tweede kerstdag wat zon en de temperatuur gaat dan iets omlaag. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar files veroorzaakt door ongelukken. Op de A10 West richting Den Haag is de rijbaan nog steeds dicht bij de Koentunnel. De bedoeling was dat die al was vrijgegeven, maar het duurt toch nog wat langer dan gepland. Er staat 4 kilometer file tussen Nieuwendam en Knopend Koenplein. Omrijden kan het beste via de Zeeburger Tunnel. De A20 bij Rotterdam richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum 4 kilometer na een ongeluk, maar de rijbaan is daar weer vrij. Loopt daardoor vast op de A16 vanuit Breda. Tussen Ridderkerk en Knopen Terbrechtseplein, 7 kilometer. De A27 naar Almere, bij Bildhoven nog 4 kilometer na een aandrijding. De weg is daar weer open. Net zoals op de A28 van Utrecht naar Zwolle... daar staat voor Leusden nog 3 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Het stelende PvdA-raadslid Utrecht is de uitgeleider van 2013. Je dagelijkse gezond verstand op Radio 1 staat weer op tafel. Welkom bij Avondspits van WNL. Bel WNL. 0800 1121. Goedenavond, is het de JSF? Het proevelof van Volkert? Of de nacht van Adrie Duivenstein? Wat is uw dieptepunt van 2013? Het gestuntel van het kabinet? De straf voor de kopschoppers? Of het Koningslied? Misschien is het wel het grote diktee. Mijn keuze is gevallen op het dieptepunt, aller dieptepunten. Het kan er buiten in september. PvdA raadslid en straatnieuwspenningmeester te Utrecht, Bert van der Roest, jatte daar 40.000 euro uit de kas van de dakloze krant en verbrast het in het café. Dieper kan je als raadslid en als mens volgens mij niet zinken. Notabene socialist, opkomend voor de zwakker in de samenleving... steek je over de rug van daklozen 40 mil in eigen zak. Stelen van de armste en de zwakste is niet alleen een misdrijf... het is een onvergevelijke daad. En daarom is Bert van der Roest voor mij de uitglijder van 2013. Wel WNO, 0800 1121. Welkom, welkom bij uw rechtsroeptoeter 0800 11. 2-1 of een hekje eens, hekje oneens op deze vrijdagavond. Is dit de laatste avondspits van deze week? Um, tegen deze meneer Van der Roes deden de JOVD en de Jonge Socialisten te Utrecht gezamenlijk aangifte. Omdat de PvdA het zelf niet wilde doen. Het straatnieuws wilde het niet doen. En hij werd ook niet gerooieerd door meneer Spekman. Want dat mocht iedereen een keer overkomen, zo'n misstap. 40.000 euro uit de kas halen van de straatkrant. Je moet het echt, je moet het lef voor hebben. Maar goed, ik wil eigenlijk u ook uitnodigen vanavond, luisteraars, op deze vrijdag. Wat is uw uitgeleider 2013 in het nieuws geweest of niet? U mag het zeggen. Misschien heeft u zelf iets gedaan waarvan u zegt, nou, dat had ik beter niet kunnen doen. Het is allemaal welkom bij Peter. Hij zit er klaar voor. Zometeen Joost Niemuller met zijn reactie. En de jonge socialisten uit Utrecht, die hebben ook voor een reactie op die uitgeleider van dat ex-PVDA-raadslid. Sander Muling twittert oneens. Het recht op privacy voor de kopschoppers lijkt mij nog veel erger. Pieter Nel twittert uh, Eerdmans oneens. Niet alleen Bert van der Roest... maar de gehele gemeenteraad van Utrecht maakte een schuiver. Um, de eerste kwam binnen. Het is Jan Borgmeijer uit Den Haag. Jan, goedenavond. Goedenavond, Jan. En Joost, ik wil je eerst bedanken voor het uh, hartstikke leuke programma. Dat je, jammer dat je wees op. Maar Thanks. de uitgrijver van. Ik vind dus dat je 300.000 euro aan een of andere corrupte idioot geeft. In Haarlem, Hoijmeijers. En dan ja. geef je ook nog eens een keer als je met seks miljoen hebt. In de gemeenteraad in Wassenaar. Krijg je 150.000 euro. Wat denk je yeah. daarvan? Dan okay. kan je zeggen die rode de zeggraaiers. Maar wat denk je van de VVD en CDA en weet ik Ja, wel. Ik heb hem ook gezien op Twitter. Ik vind het ook een terechtpunt. Het is dus natuurlijk niet alleen de PVDA die loopt. Uh, of te, te, te, te, te vals marcheren. Alleen, het is zo stuitend dat je dat doet als je penningmeester bent van een dakloze krant. Dat ja, maakt het. De die, die zit hier in Den Haag. Ja. En die heeft hier het arme, die is een wethouder. Ja. En die heeft de armen onder zich. En die gaat eten met een stelletje in Ja, een, een mooie aangeklede borrel was het, hè? Ja, ben je goed? Aangemeten rol. Maar dat doet hij. Uh, ja. Die Oliebolf aard zo. Ook vorig jaar was 125.000 euro. Uh, nergens anders. En dat komt gewoon volgend jaar weer. ja, nou, oké. Okay. Maar, maar dan ben je er niet meer. Tenminste ben je wel, maar goed. Precies. Nergens anders. Jan, bedankt. Jan Borgemeijer, die nomineert. Uh, ja, ik dacht met is dat hij daarmee kwam aan het begin. U kunt het zeggen hoor. Ik ga het aan Jan Sas uit Brussel nota bene. Jan, goedenavond. Goedenavond. Zeg dit maar. Um, het is natuurlijk een vraag waar je geen antwoord op kunt geven of het de zoals uitgeleider is ik wil wel een uitgeleider noemen uh, waar ik zelf uh, die ik hoog op de lijst plaats dat is de recente actie van de heer Wilders de sticker die, wat u? Uh, sorry de sticker, de sticker, ja. De sticker actie uh, ja ja, ja. Die onder uh, de terechte uh, dekmantel van de vrijheid van meningsuiting uh, dit soort acties onderneemt. Ja. Die ons land heel veel schade aandoen. En die bovendien de belastingbetaler een miljoenen kosten om uh, zijn persoonlijke uh, bescherming te, redvaren, uh, ja. te verzekeren. Want u werkt in Brussel? Uh, ik woon. Wat zegt u? Ik ben gepensioneerd. Oh, u bent gepensioneerd, Nee, maar. U heeft dan niet gewerkt, dat u zegt het heeft zoveel effect op op op de omliggende onlichte... Oh ja, ja, ja, ja. ja, ja dus de, scha de schade die dan aan is groot. Is, uh, is niet te becijferen. Ja. En ik vraag me af of uh, of je op deze manier van je vrijheid van meningsuiting... ja, het is een lastige uh, vraag maken. Ik vergelijk het met iemand die over de autoweg gaat lopen en dan vervolgens uh, een ongevalsverzekering ongevallenzekeringsclaim. Hmm. Ja, ja. Dat is een rare vergelijking. Maar ik begrijp welk punt u maakt. Janssen. Nou, die, ja. uh, nou. Je, je, moet, je moet je eigen risico's... Ja, hier kunnen we een uitzending aanvullen. Laat ik het zo zeggen. Ik kan er van alles over gaan zeggen. Over die stickeractie. Maar laat ik dat nu niet doen. Ik, ik noteer hem voor u, meneer Jan Sassen. Dat hij erbij staat. Uitgeleider van 2013 is genoteerd. Wat vindt u? Vindt u onderhoes wellicht de uitgeleider van 2013? Frette Graaf, weet u nog? Eerste Kamervoorzitter. Die vond dat Wilders dus niet in de zaal mocht bij de kroning. De mislukte, het mislukte Nederland-Rusland jaar. Ook zo eentje. Of Lianse Steur Heb ik nog staan. Alp 6, Zie ik genoemd worden. En Aleid Wolsen. Uw uitgeleider van 2013. 0800. 111.21. 11, Herman Hobert twittert mij Eertmans FIFA-baas Sepp Blatter... met zijn genante vertoning bij de Mandela-herdenking. Ook een, ook een goede. Jos Versteeg, Jos zegt Eertmans. zo zijn... Er de corrupte VVD'ers en ook dubieuze CDA'ers en domme PVV'ers. Hij noemt ze net als de voorgaande beller. En Holland, Hoopland, zit het Eerdmans. Volgens mij is Wilders één grote lange uitgeleider... met in zijn spoor een heel leger idioten zonder boekenkast. U kunt het laten weten op Twitter met een hekje eens of hekje oneens. Ik vraag nog één beller voordat ik naar Joost ga. Ria Wijburg uit Voorburg. Ria. Ja, hallo. Wat is jouw uitgeleider van goedenavond? Die heb je net genoemd, van de half uur zes. Oké. Okay. Ik bedoel, als de mensen opgeroepen worden om uh, dat ze in, ja, uh, door een ziekte waar niemand wat aan kan doen, daar geld voor uh, ophalen en ja. de eigenlijk blubberijen. Ja. En dan daar ook nog iemand die er zich daarvoor inzet, uh, daar uit die pot betaald gaat worden, dat vind ik schandalig. Ja, we hebben het er ik ook heb over gehad. Ja. Ik heb het gehoord, dat programma hoor, bij uh, uh, van acht tot half negen was die man daar. En dan zijn het eigenlijk wel schoon gaan praten, maar hmm. dit, vind gewoon, uh, ja, dit, dit vind ik gewoon een, een hele grote uitglijder. Ja, dat, dat, dan staat hij erbij, Ria Weiberg. Uh, heel goed, want het is ook absoluut eentje die, van als je een organisatie bent met er blijft niks aan de strijkstok hangen, dan, dan roep je dat ook bijna over je af. Ik zeg een goedenavond tegen Joost Nimmerer. Joost, welkom bij Avondspits. Ja. Hoi, hoi. Publiceer is Joost Niemuller. Um, nou, ik noem dan even een paar rijtjes op. Uh, de uitgeleiders van 2013. De mijne is het stelende PVDA-raadslid. dat zijn handjes niet kon weghouden uit de dakloze pot. Um, wat is jouw uitgeleider van 2013. Of laat ik eerst zeggen: vond je, Vind je dat een terechte nomi nominatie van mij? Ja, ja, ik vind het wel heel ernstig en met name uh, de labbekakkerige kakkerige manier waarop de PvdA hiermee om is gegaan, uh, dat ze niet eens, uh, uh, het houdt ook niet dakloze krant, dat ze dus niet eens zelf het noodzakelijk ja. vonden om hier onderzoek in te laten stellen. Nou. Dat er weer anderen zijn geweest die uh, uh, in dit geval de VVD-jongerengroep en de PvdA-jongerengroep, die zeiden van ja, hooi, we moeten hier toch wel even aangifte tegen aandoen, tegen zoiets. Ja, We spreken ja. zo de, aang de aangever, Rolf de Groei, onder andere van de jonge socialisten Utrecht. Ja, ik begreep dat Spekman toen heeft gezegd... hij moet van zijn wachtgeld afzien, dat heeft die man niet gedaan. Maar de voor de rest is er niks gebeurd. Ja. Meenig. Ja. Nou ja, precies. Dat is natuurlijk ook zoiets. Ik bedoel dat, dat iemand zo, zo weinig model besef heeft... dat hij denkt dat hij dan dat met zijn wachtgeld... wat hij dus van uh, belastingbetaler uh, uh, krijgt... Uh, dat hij daarmee uh, uh, uh, deze zaak gaat afbetalen. Ja. Dat is ook nou, hij zei dat hij verkeerde. dat ging doen. Hij heeft ook trouwens een accountant ingeschakeld. Die kon hij blijkbaar wel betalen. Maar die heeft uitgerekend dat er maar 14.000 of zoiets kwijt was. Uiteindelijk zegt de, ja. de straat, het straatnieuws Utrecht... hij moet nog steeds meer dan 40.000 euro betalen. Ja. Dat is toch wel reden om iemand te roeieren, zou je zeggen, uit zo'n partij? Ja, en, en ik zou ook zeggen om een onderzoek in te stellen naar integriteit. Uh, in hoeverre dat wordt gehandhaafd. Want uh, ja. bij zo iemand denk ik dan altijd: van ja, dat heeft een voorgeschiedenis. Dus er zijn waarschijnlijk zijn er meer dingen geweest die gewoon door de screening zijn geslipt. Want dat hm. kan haast niet anders Nee, nou. Wie staat niet op zich, uh, bijna nooit. Dus, Precies. Uh, een gênante vertoning, dat is het zeker. Dat zijn we met elkaar eens. Ook voor de PVDA natuurlijk. Uh, nou, maar Joost. Ja, eigenlijk die hier zo ontzettend weinig aandacht aan besteden. Hè. Dat vind ik dus ook. Ik bedoel, een willekeurige PVV'er in Den Haag stapt op... en, en de nationale pers staat op zijn kop. Ja. Uh, en, en dit gebeurt. En uh, ja, de Telegraaf zit, aandacht aan... Nieuws, uh, jullie misschien. Maar verder dus zie je dat gewoon bijna nergens terugkomen. Ja, het staat bij mij in mijn geheugen gegrift. Anders had ik hem ook niet genomineerd. Maar dat ja. is misschien nog een goede reminder voor de pers... ook die meeluisteren. Zeg, uh, Joost Niemuller, wat is voor jou de uitgeleider van 2013... Ja, nou ja, eigenlijk dat hele zogenaamde racisme-debat... en het Zwarte Piet-debat wat we hebben gevoerd... Mm. omdat het helemaal nergens over gaat. Het gaat alleen maar over gevoelens van een aantal uh, allochtonen... of vermeende gevoelens. Er komen helemaal geen feiten in... terwijl het eigenlijk een grote lastercampagne is... van met name de VARA om uh, mensen die gewoon eens in de Sinterklaasfeestje uh, verdacht te maken. Ja. Ik vind het eigenlijk een enorm schandaal wat hier gebeurd is. Maar uh, het toppunt hiervan, of het dieptepunt vonden we geval kolom column van Ebru Omar in uh, Geen Stijl, notabene, waar je het niet zo snel zou verwachten. Mm -hmm. Wanneer ze de hele Nederlandse bevolking uh, tot racisten verklaard en uh, ah, komt maar... ook niet. Is dat niet haar stijl van Ebro? We hebben er ook vaak in de show, maar... Uh, ja, los... maar ze komt helemaal... Kijk, ik vind het nogal een aantijging. Je kan wel ja. zeggen, uh, ik vind verder dat mensen mogen zeggen wat ze willen hoor. Ja, zeker op maar... geen stijl. Toch? Ja, en en ze en ze doet dat door, door dan te zeggen van uh, ja uh, Nederlanders willen niet naast allochtonen zitten in de metro. En dan denk ik, ja kom maar, ik, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, Het zal best wel eens een keer voorkomen. Man. Maar het is zo ja, ja. En, en haar grote voorbeeld dat ze dan zelf als. als klein meisje, uh, werd haar dan gevraagd... waar wil je liever wonen in Turkije of in Nederland? Dat was dan dus ook al racisme. En dan denk ik, ja, als je zo ongelooflijk... alles maar racisme gaat noemen... Dan, dan heb je het gewoon helemaal nergens. Nee, nee. Andere. Maar goed, in het ja. brede zeg jij... Uh, de Zwarte pieten discussie eigenlijk het sinantste verhaal van 2013. Ja, en dat, en dat de media hier... Uh, kijk, je kan natuurlijk zeggen... er zijn een paar marginale figuren... die hier een punt van maken, maar die zijn... door de media zo massaal ingestoken. En uh, ja, dan kan ik wel... ...dat meer dan 2 miljoen mensen zeggen met zo'n Facebook-account... Ja, het is nogal nog veel. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja. ja. ja. Joost Ja, dank je wel, opiniemaker. Merci voor je reactie. Mijn stelling vanavond, luisteraars. Stelend PvdA-raadslid Utrecht is de uitgeleider van 2013. Wilt u Onno nomineren of... ...ja, ook een kans hebben nog steeds, vind ik, Fred de Graaf eigenlijk. Wie komt daar nou mee? Dat is uh, ja, Maria van Kessel. Dat, uh, dat vindt zij de... de de uitgeleider, na aanleiding van de inhuldiging, waar Wil dus op een bepaalde plek niet mocht zitten, weet u het nog wel. Um, u mag het allemaal nomineren op 0800-1121 of een hekje eens, hekje oneens. Genoeg bellers. Dat doet mij deugd. Hype Berendsels uit Hoofddorp. Goedenavond. Dag Joost. Ja, hallo. Hoi. Um, uitgeleider uh, van dit jaar, ja, ik zou zeggen, het ministerie van Justitie. Uh, we hebben in de Nederlandse gevangenis nog bij uh, Bassin, Hussein bij Bassin, levenslang in de Nederland, achter de Nederlandse tralies zitten. Ja. Zogenaamd voor een uh, vermeende opdracht, voor een, moord, voor een moord die niet eens gepleegd is. En daarvoor zit Zo. deze man in de Nederlandse gevangenis Dat is bijzonder. Een, een levenslange straf uit. Oké. Okay. En, en hij is onschuldig dus? En, uh, en hij is onschuldig. Oké. Okay. Uh, het, het is voor een moord die niet. Een zogenaamde opdracht die niet eens gepleegd is. Ik zou het tegen iedereen willen zeggen. Google is op Bij Basin. Bij Basin. Ja, Basin. Ja, Bij Basin. Lees wat een schandaal de Nederlandse okay. justitie veroorzaakt. het zegt mij niks, maar hij staat er gewoon bij. Huipendruimzelt, dankjewel. Saida uit Rotterdam, welkom. Goedenavond, jongen. Nou, ik wil de hele politiek, want in. Uh, nomineren voor die uh, titel, ja. want we hebben laat ook weer van balen gehad die checkt in en checkt uit en die krijgt de hele dag vergoeding. Ja. En zo gaat dat maar door. Ja, dat gaat van ja, links wat naar rechts. Welk dan? Ook, ja. ja, ja, ja. En ik bedoel van zetten dan een stop op als ze van die dingen uitvreten. Weg. Gelijk weg. Want als als ik dat uh, als jij dat doet bij je werk, moet je ook weg. Krijg je ook geen dubbeltje mee? Ja, dat werk of ik een, precies. Ja, een, ja, dat klopt bij mij ook. Ja, ja. En waarom komt de politiek zelf niet met dit soort oplossingen? Nee, maar er, kom, er komt, kijk, er is één grote stok achter de deur. Dat is natuurlijk de media. Daar had Joost Niemelen net wel een punt. Van als de media het niet oppikken of niet willen oppikken, ja, dan blijft het verborgen. Maar ik heb de indruk dat steeds meer, nou ja, dat, dat zie je vooral de laatste tijd veel, dat er wel als er iets misgaat, dat het ook wel boven water komt. Ja, maar het komt boven water en dan. Maar je mag gewoon al je hele salaris houden. Ja, dat is zijn punt. Al die ja. straffen dat doe je door dat geld af te pakken. Ja. Dat doen ze bij de mensen met de bijstand ook. Ja. Oké, okay, Zeda, dankjewel uit Eurotje Knor, Maarten Broens uit Zutphen. Goedenavond Joost. Hoi. Hey. Um, ik wilde heel graag een nominatie uitbrengen voor het weeralarm. Kijk, goeie. En de, ja. Uh, de reden is denk ik dat wij uh, als Nederlanders in het buitenland heel graag als nuchter te boek willen staan. Maar als het hier waait, vragen we ons met z'n allen massaal af of je met windkracht 12 wel over de afsluitdijk moet rijden met je uh, caravan. Af, en dan ja. hebben we daar een weeralarm voor nodig. Ja. Dan verliezen we dus met z'n allen massaal ons gezond verstand. Dat wou ik net zeggen. En, uh, daar is gezond ja. verstand ook, kom, kom je ook een end? Hè? <lacht> Ja, ik heb geen trekhaak. Ik weet niet hoe het is om met een uh, caravan en hoogte afsluittrek uh, te rijden, maar ik heb een weinig voorstellingsvermogen voor nodig en al helemaal ja. geen weeralarm, om me dat uh, om Precies. dat te realiseren. Ja, maar dat, dat niet zo goed idee. Is. Maar dat mensen niet het bos ingaan drie dagen na de storm, daar had ik zelf wel bij het mm -hmm. idee van. Nou, dat is niet zo gekke waarschuwing op zich. Nee, dat is ook zo. En ik vind ook dat je, ik uh, vind ook zeker dat je als KNMI of als ANWP moet waarschuwen dat mm. het een gevaarlijke situatie op kan leveren, maar. Ergens lijkt het net alsof we uh, niet meer voor onszelf kunnen nadenken. Ja. Um, en, uh, en dan ja, misschien bang zijn dat we de kerven niet meer kunnen claimen. Mm -hmm. of, uh, of je gezondheid, of de gevolgen daarvan als je een pak op je kop krijgt. Ja. Um, en dat je daar dus een weeralarm voor nodig hebt. Dus dat wilde ik nomineren. Oké, okay. Maarten Broens, genomineerd het weeralarm van het KNMI. En Ben zit het eens, op mijn stelling, de hat -trick van Rutte. Uh, drie man terugkomen op een re regeringsbelofte als premier. Dus die is het niet met mijn uh, nominatie, een, maar wel Rutte erbij. En Frederik Hartman het niet alleen van de roest... maar de hele PvdA moet genomineerd worden. Zoveel is er gebeurd dit jaar. Het kan gewoon niet. Misschien uh, partij opzoeken, zegt die een nieuwe partij. Ik weet niet wat hij bedoelt. Ik ga eens even daarover praten met Rolf de Groei van de Jonge Socialisten uit Utrecht. Rolf, uh, welkom. Goedenavond. Goedenavond, Rolf. Van de Jongens Socialisten. Jullie deden samen met de JOVD in Utrecht aangifte tegen de heer Van der Roest, die 40.000 euro uit de dakloze pot uh, jatte. Um, st jullie staan er nog steeds achter die aangifte? Uh, Als u mij morgenochtend vragen of vanavond of over een jaar, ik blijf achter deze beslissing staan. Ja. Precies. Dus ben je het ook met mij me eens dat dit wel de grootste blunder van het afgelopen jaar uh, mag zijn? Nou ja, kijk, jou, uh, jouw exacte stelling was de grootste uitgeleider van het jaar. Nou, ik moet zeggen, een uitgeleider is een beetje uh, stiekem mis per ongeluk. Dat doe je per, ja, gewoon per ongeluk niet met een bedoeling. Maar dit bedrag is zo ontiegelijk groot en het is met zoveel bewust, uh, bewustheid uh, uh, ja. afgenomen... dat ik niet meer spreek van een uitgeleider. Dus echt gewoon bewust uh, ja, heel veel kwaad doen... Aan, uh, aan een groep die ze totaal niet kunnen deze Precies. Hoe, hoeveel, dus ik, hoeveel schade heeft Van der Roest... jullie partij in Utrecht uh, toegebracht? Nou, niet, niet alleen onze partij. Uh, het, het is toevallig een lid van onze partij... maar het, het ook, uh, uh, ook VVD'ers, ook gewoon linksers... Dus ook deze. Gewoon de hele politiek hier in Utrecht... Uh, is er volgens mij mee, uh, mee Ja. Dat is ook de reden waarom uh, ik ook samen met mijn collega van de JOVD... dus de jonge VVD-jongeren... Uh, waarom ik daar dus aangifte tegen heb gedaan... omdat het gewoon ja, boven de partijen staat. Dit is, ja. We zijn zo verschrikkelijk zat... dat er een bepaalde generatie... of een bepaalde klik politici zijn. en Het, het zijn helemaal heel klein. Ik denk dat het maximaal 50 à 100 zijn in Nederland... die af en toe een beetje buiten de, buiten de boot zijn. Ja, nou ja. Maar uh, die verpest het voor een heel groot gedeelte. Want politiek uh, en democratie is gestoet op vertrouwen. En zodra het vertrouwen maar een klein beetje weg is geslagen... Ja. dan werkt het hele systeem niet meer. Nou, zie je, de VVD heeft er ook wat last van gehad. Kan je zeggen, die hebben daar een soort code-integriteit tegenover gesteld. Jullie hebben aangifte gedaan. Ik vroeg me af, heeft het OM daar al wat mee gedaan met die aangifte? Nou, het, uh, het geinig is dat het OM inderdaad al uh, onze aangifte heeft opgenomen... en daar uh, onderzoek mee heeft gedaan. Het is alleen wel zo dat... Het alleen maar is gebeurd naar aanleiding van onze aangifte. Wij waren dus de enige, dus ik samen met mijn collega, ja. we zijn de enige die dus uh, aangifte hebben gedaan. Dat is ook de enige aangifte geweest waar het hele onderzoek gestoeld is. En? Dus er is wel degelijk uh, onderzoek naar gedaan, maar het onderzoek loopt nog steeds. Oké, okay. uh, Want dat hij zou ook dat terug gaan. Dus, ja, sorry, ga door. Want ze willen nog steeds weten van ja, hoeveel geld is er nou eigenlijk weggegaan, ja. of, uh, weggestolen, ja. over welke periode is dat geweest. Uh, die boeken, ja gewoon kasboeken, die zijn gewoon verdwenen. Dus dat wordt allemaal uh, achterna gezeten, gewoon puur om het onderzoek af te kunnen ronden. Nou, het is schandalig. Uh, maar dat, maar uh, ja, maar weet je wat het is? Wat, wat het is, Rolf? Uh, hij zit inmiddels op wachtgeld. Denk, komt dat bedrag ooit nog terug? Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Kijk, ik ik ben zelf ben ik uh, een, een een P van de Aarde uh, en ik ben nog ontzettend blij met mijn partij en ook echt de PvdA is ook een partij voor tweede kansen, maar als het van mij ligt, uh, moet je de tweede kans ook krijgen wanneer jij uh, ja, boet hebt gedaan voor de fouten die je hebt gemaakt. Ja, ja, dus Natuurlijk. hij moet gestraft worden. Ja, hij moet de bak in. Nou, de bak, ja, uh, voor mij, kijk, uh, ik, uh, ik ben geen, uh, geen rechter, dus ik hoef ook totaal geen aanspraken doen. Ik hmm. heb aangifte gedaan, wat ik heel belangrijk vind. Ja, dat is uh, Maar goed. Wat, uh, welke straf ook wordt uitgesproken, dat, uh, voor mij, hoeft hij, mag hij die straffen ook, uh, ook gaan uitzitten of... Ja. Of, of die boete betalen. Maar dat iets moet gaan gebeuren. Ja. Uh, om het vertrouwen ook weer terug te laten komen. Maar, dat wel heel belangrijk. Ja. Ja. Moet Spekman niet als een haast die man roilleren? Bij jullie? Ja, dat, is een, uh, dat, dat is een bepaalde keuze die hij maakt. Zoals ik al zei. Kijk, ik ben voor een partij van tweede kansen. Uh, en waarschijnlijk heeft, uh, uh, heeft Hans Spekman ook zo zijn redenen. Hmm. Om, om de beslissing te nemen die hij dus nou neemt. Ja. Nou. Uh, ik ben in ieder geval enorm blij dat ik alleen maar aangifte hoef te doen. En dat ik niet voor de rest uh, uh, andere zware nou, hoef Het uh, is moedig van je. Het is moedig van je geweest, vind ik, uh, Rolf. Hartstikke goed dat je dat hebt gedaan. En uh, we zullen het afwachten wat het OM ermee gaat doen. Dank je, Rolf. Of Rolf de Groei van de Jonge Socialist uit Utrecht. Uh, stelend PVDA-raadslid te Utrecht is de uitgeleider van 2013. Dat is mijn stelling. En andere nominaties komen binnen. Annemarie Ummels, die nomineert het Vreemdelingenbeleid van Nederland. En Johan van der Zee zegt. Uh, de Zwarte Pieter-discussie, dat nota bene de VN er aan te pas moest komen. Hij is het dus helemaal eens met uh, Niemuller. En Sjoerd Swinkels zegt, wat een flapdrol is inderdaad, die Bert van der Roest. Alles terugbetalen en snel ook. Komt u maar binnen. Ik zeg het tegen Ilka uit Schiedam. Hai, met Ilka. En? Hi, ik ben het niet eens met jouw stelling. Uh, ik heb namelijk een andere genomineerde. En ja. dat is het gemeente Amsterdam. Uh, van de week was het in, nieuw, in het nieuws dat de uh, gemeente Amsterdam 188 miljoen euro... Uh, ...abuis heeft overgemaakt naar allerlei verschillende ja. mensen. En tot mijn verbazing lees ik net in de krant een half uurtje geleden... Ja. ...dat het deze week wederom gebeurd is. Oh echt? Dat ja. een hele super actie, eerlijk gezegd. Ik begreep al dat Hilhorst niet alles terug kon krijgen. Dat was volgens mij het nieuws van gisteren. Maar jij leest een nieuw schandaaltje daarover. Ja, ik, ik lees het straks. Ik ben het ondertussen aan het zoeken dat er dus weer een, een, een, een aantal tienduizenden euro's verkeerd hier... A Amsterdam blundert weer. Nou, hij, hij is erbij gezet. Ilka, dankjewel. Amsterdam staat erbij. Tot uh, nu toe hebben wij genomineerd... voor de uitgeleide 2013-luisteraars in avondspits... frettegraaf, Graaf, Geert Wilders, de Zwarte Pieter-discussie... Mark Rutte, het weeralarm, het racisme-debat... en natuurlijk... Bert van der Roest, die ik zelf nomineerde. Maar ook Amsterdam kwam er zojuist nog even bij. U kunt nog mee twitteren over uw eigen nominaties. Dat kan op hekje eens en hekje oneens. Ik ben benieuwd wat er vanavond allemaal nog bijrolt. Ik uh, denk dat Alpdu Zesse was ik ook nog vrij. Die is er ook nog bij gezegd, het KWF. Uh, ik ga nog kort naar de laatste beller die bij mij binnenkomt. Frans Blom uit Krimpen. Goedenavond. avond. Frans. Nou, uh, eigenlijk vind ik dat je tijd te kort hebt. Want dan kunnen we nog wat uitgeleiders noemen. Ik zal een voorbeeld hier geven. Wassenaar. Wassenar. ik geef hem. het is ook eentje wat ik moet gaan stoppen Frans, maar zullen we het daarbij ja, laten? Ja, dat is jammer. Dan noem ik nog in de Dordrecht. Een wethouder die opstapt ja. en tot de pensioen uh, 70.000 euro krijgt. Kijk, dat is, dat is ja? hem dan. Frans, dank je wel. Die twee naar en Dordrecht. Ja, het is wel veel politiek wat ik hoor. Daar zit toch het meeste gram eigenlijk bij de mensen. Ik dank u allen luisteraars voor het meedoen en het nomineren en het twitteren en het bellen. Want uh, het verkeer van rechts staat weer stil, kan ik u zeggen. Straks. Brans met boeken. Met wie anders dan Wim Brans? Hij ontvangt Koos Sliggers over zijn boek... Koken tussen vulkanen. Zondagochtend is WNL alweer terug, hoor. Op Nederland 1, dan met WNL op zondag. Daar ontvangen Paul Jansen en Sander Schuurhof, onder andere Hans Wiegel en topkop, topkok Ron Blauw. Maandagavond ben ik weer met een nieuw uurtje: stel ik maar, ik rij terug op Radio 1. Houd dus je verstand gewoon op 1. Voor nu namens Teun, Jan en Peter...